Twitteren via Apenstaartje Nachtzuster. En uh, chatten kan op www.nachtzuster.net. En daar zijn ook alle vragen na te lezen. Uh, zijn er nogal wat die nog niet beantwoord zijn? Zo wil Jasper graag weten of er genoeg zuurstof is... of dat het op een gegeven moment op kan raken. Anneke wil weten of broer en zus met elkaar mogen trouwen... als ze niet weten dat ze broer en zus zijn, dus bijvoorbeeld geadopteerd. En uh, wat dan de gevolgen zijn voor eventuele kinderen... Edwin wil weten uh, dat als hij op zijn computer een virus zou krijgen, uh, ja, wat de mogelijkheden dan zijn. Hij uh, heeft het over een worm of een Trojaans paard. En wil graag weten wat de verschillen zijn tussen die verschillende virussen. Sjoeke heeft in haar kast een bewegingsmelder. Dus als er iets beweegt in de kast, gaat het licht aan. En ze wil graag weten hoe die bewegingsmelder weet dat er bewogen wordt in de kast als het licht uit is en het dus helemaal donker is. Ronald wil weten, um, ja, ik zal proberen om het uh, uh, te verwoorden. Hij wil graag weten hoe één ontdekt is, dus het getal 1. En hoe het komt dat getallen min of meer gelijk zijn aan elkaar. Nou is mij dat nooit opgevallen dat ze min of meer gelijk zijn aan elkaar. Maar als je weet wat Ronald bedoelt, bel dan even 0800 1121. En Roy kwam met de vraag over vliegen. Uh, want als hij in het vliegtuig zit, dan ziet hij zo langzaam alles langs zich trekken. Terwijl een vliegtuig natuurlijk best wel heel snel gaat. Dus hoe komt het dat het lijkt alsof een vliegtuig helemaal niet zo snel, met grote snelheid vliegt? Als je dat weet, 0800 1121. Surabay. van Anneke Greunlo. Het was een beetje, beetje een concessie naar uh, Roy toe... want Surinaamse muziek kon ik zo snel niet vinden. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Astrid, ik doe een beroep op je muzikale kennis... En oh jee. Het volgende, ik vraag mij af in deze paastijd... Uh, waar toch die grote fascinatie in Nederland vandaan komt voor de matthäus Ach, ja. Want er kan geen dorp, geheugd, <laughs> stad, noem maar op. Zelfs in kampen uh, wordt de matthäus opgevoerd. Ja, ja. Dus ik vraag me af waar het vandaan komt. En, want als je nagaat, in het buitenland is het veel minder. Zelfs in Duitsland, wat toch de oorsprong is eigenlijk. Hè? Het muziekstuk. Ja. Niet, niet, niet, niet natuurlijk aan de het tekst. Stuk. Dat is wat anders, dat is in Duits overgezet. Maar het hele passief verhaal. Maar ik vraag me af waar dat toch vandaan komt. Wat zou, u... dat, zou dat zijn dat wij toch in wezen een soort hele christelijke inborst hebben? Of, of ja, ik weet het niet. Ik dacht dat iedereen dat gewoon wist, behalve ik. Dat is, weer, dat is weer typisch zoiets waarvan ik dan denk van... Ja, ik vraag het maar niet, want iedereen weet dat vast. Wat ben je? Maar jij weet het ook niet, hè, Ben? Nee, nee, en daarom kom ik juist bij jou. Ja. Ik denk, en anders, als jij niet hebt, dan heb jij jou, jouw gaven om, uh, om dat verder in de landen in te brengen. Ja, dat is ook zo. Dat is dat het is mooie. Ik hoef ook de... helemaal niks te weten. Sterker nog, het is best een voordeel als ik niks weet, want anders zit ik de hele tijd alleen maar dingen uh, uit te leggen. Zo zie je toch dat Kruifman toch weer gelijk heeft, hè? Met ieder, no ieder nadeel heeft zijn voordeel, precies. Dat zie je toch maar weer, hè? Maar, it, maar de matthäus ik dacht altijd dat dat niet met paas... maar op goede vrijdag was. Of. Ja, de ja, zit ik er dan een... De oh, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Om het wat breder te trekken. Duidelijk, duidelijk. Ja. Oké, okay, dus wat is, wat, uh, wat is eigenlijk de combinatie met de matthäus of de Matthäuspassie, ja, zoals de je zo mooi zegt? Hè? Ja, want wat, wat, wat, ja, overal wordt het gespeeld. Ja. En de een mooier als de ander, uiteraard. Maar, ja. maar alles is, is goed bedoeld. <laughs> nou ja, dat ik... klinkt echt alsof je door wat hele afschuwelijke uitvoeringen van de Matthäus-passion pas, hebt moeten heen zitten. Dat hoor je mij niet zeggen. Nee, dat was niet zomaar. Het had beter gekund. Misschien, misschien, misschien. En, nee, ze... maar het is ook zo. Iedereen doet er zijn best daarvoor. Dat is, uh, dat is gewoon zo. Weet niet, misschien is er we wel zo uitvoering. En we, kunnen was een allemaal, beetje... en we kunnen toch niet allemaal Topsportbedrijven, uh, bedrijven, waar? Nou, dat is waar. Ik heb, oh, dit, ik heb, oh, onlangs ben ik bij een uh, uh, gymuitvoering geweest... waar niet veel meer werd gedaan... dan door uh, uh, zesjarige kinderen een beetje gehuppeld op een balk. Ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken. Ik vond het prachtig. Van jouw kinderen zeker mee. Ja, dat is het gewoon. Dus ja, ik, precies, precies. ik denk dat je, als je echt naar een slechte uitvoering van de Matthäuspersoon gaat... dat waarschijnlijk een van je kinderen of, of ouders of een, um, ja, een dierbare kennis daar staat mee te doen. Want anders dan... Um... Ja, maar ik wil het niet zeggen slecht. Absoluut. Nee, een, een iets mindere uitvoering. Precies, precies. precies. Goed. Ik, Mag... ik, ik ga mijn best doen, Ben. Ja, dat, weet je, dat doe jij toch altijd. Ik, ik doe nooit anders, echt niet. En dan wens ik je een mooie paastijd. Ik wens jou ook vast hetzelfde. Dag Ben. Ja, dag. Goeie vrijdag. Ja, dankjewel. Dag. Dag. dag. Willem. Ja, hallo Willem. Hallo, hallo. Willem. Hi. Willem uit. Hallo Hi. Ja, ik, uh, en wat ik net hoorde, dat uh, vroeg ik me inderdaad ook uh, af. Uh, nou ja. Wat hij uh, is betrof. Dat, uh, maar uh, daar uh, belde ik niet voor op. Maar dat het in Duitsland denk ik, ook uh, veel minder populair is. Uh, uh, de Matthäus-persoon van Johan Sebastian Bach, uh, dan in Nederland. Ja. Dat, uh, maar ik, ik denk dat hij dat moet opvragen bij trouwens bij de Bach-vereniging. Nee, natuurlijk niet. Hoezo niet? Nee, er is natuurlijk iemand die het gewoon weet, die daar wat over gaat vertellen, die gaat bellen, die denkt van: nou, ik neem even de moeite om het uit te leggen en belt maar 0800 ja. 1121. Nou, dat zou dan waarschijnlijk iemand moeten zijn die. Uh, bij de badvereniging zit. Ja, of gewoon iemand die dat al jaar in, jaar uit... Het, de, meewerkt aan de uitvoeringen van de Matthäus-persoon... en die, die, die zich daarvoor interesseert, die precies weet hoe het zit... die dat allemaal een keertje heeft uitgezocht. Ja, nou, Ik kan ga toch ga niet er... tegen mensen zeggen... ja, ga morgen maar iemand bellen die er verstand van heeft... Nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee. kan natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Of, <laughs> of, zou iemand moeten bellen dan inderdaad van de, de bakvereniging Of die het weet ja. van, van hoe dat zit. 0801121. Maar... Het komt vast goed, Willem. Goed, maar ja. ik wilde over, over die letters en cijfers. Ja. Uh, nou, er zijn diverse mogelijkheden. Ik heb ze nou niet allemaal bij de hand, uh, omdat, ik, uh, omdat ik in bed uh, lig... <laughs> En uh, er is uh, de, de makkelijke uitvoering, dat is dat, uh, dat uh, alle, alle letters van het alfabet, uh, die kun je achter elkaar opschrijven en er de, en de, de cijfers onder zetten. Eh, dan heb je de cijfers. Maar ik kan een paar hele simpele voorbeelden geven, waaronder uh, één. Uh, die wordt uh, bijvoorbeeld gebruikt uh, door uh, neonaties En die uh, als, als eindgroet. Uh, uh, uh, als ze elkaar een brief schrijven of een sms'je. Uh, dan, uh, dan, uh, dan uh, sluiten ze af met 88. Oftewel twee keer uh, H. En dat staat voor, uh, voor Heil Hitler. Oh ja. Goh. En uh, nou, zo heb je nog. Uh, en dan 6. is dus de A is 1 en de B is 2 en de C is 3 en dan de H dus 8. Ja, en zo zijn er diverse uh, uh, uh, cijfercodes uh, die, die moeilijker, moeilijker zijn, maar die, uh, die staan uh, voor een bepaald uh, letter en die voor andere dingen gebruikt worden. Oké. Okay. Net als je de toegangscode hè, voor een computer uh, of, of voor, voor wat voor, de, voor, voor iets uh, dan ook uh, doet. Uh, nooit uh, uh, moet bestaan uit alleen maar uh, letters of een woord, maar uit, uh, zeg maar, uh, als voorbeeld twee letters, twee cijfers en twee letters. Ja. En maar dat, dat maar is gewoon om het nog moeilijker te raden te maken, toch? Ja, dat het, dat het, dat het uh, moeilijker uh, te raden uh, is. En dan bedoel ik niet met die uh, twee cijfers. Of die, of die twee letters in twee cijfers. Dat moet niks te maken hebben met, met, met je geboortedatum. Of, <laughs> <laughs> of wat dan ook. Het is dus te makkelijk. Yeah. Dat, is, uh, dat is allemaal te makkelijk. Ja, ja, ja. Maar zo, is het, uh, zo zijn, zijn er uh, een heleboel. Uh, mogelijkheden. Ja, ik kan niet, ik kan het niet ook het, het, het allemaal over de telefoon vertellen, omdat oh. het uh, so, sommige dingen authorized uh, authorize personal only is in oh. het Engels. Oh. Weet je, oh. ik heb ook, en ook ergens in het ver verleden heb ik bijgezeten dat we ook met met met codes uh, met codes uh, werkten. Maar dat mag je niet je? vertellen. Nee, dat kan ik over de telefoon, kan ik dat niet. Oh. Uh, niet nou, dan dus houden we het stil. het stil. Dus dat. Ja. En dat vind ik ook altijd zo leuk. Zei jij dat niet? Van uh, er luistert toch niemand mee? Was jij dat nee, dat was ik niet. Nee, joh, ik ben weet toch dat iedereen luistert vannacht? Ja, precies. Dat zou ook wel eens iemand van. je kan het wel over de telefoon zeggen. Hé, uh, er luistert toch niemand? Nee, er nee, luistert toch niemand? Nou, ik en ik vertel het niet verder. Ik luister altijd naar je programma. <laughs> en, uh, ik vind het heel leuk. En ik luister überhaupt uh, altijd naar Radio 1. Mooi. Uh, dus, uh... nou, Namens ons allemaal bedankt. Ja. En um, uh, de, ik, uh, ik, ik, ik begrijp, uh, ja, dat begrijp ik natuurlijk de, die, die verschillende coderingen. Ik ga nu alleen nog op zoek of iemand kan vertellen um, hoe 1 is uitgevonden... Uh, het, het, één, principe één. het principe 1. Het principe 1. Ja. Ja. 1, uh, 1, uh, waar staat uh, Wat? Ja, dan, is, dan uh, moet je mij is... geen vraag gaan stellen. Het is de vraag van Ronald oh. die wil weten hoe is 1 ontdekt ja? en waarom lijken getallen min of meer op elkaar. Ja. Oh, je mag eventueel, uh, als Ronald wat vragen heeft, uh, dan via je uh, redactie. Mijn telefoonnummer aan, aan Ronald uh, doorgeven. Dat jullie over cijfertjes kunnen praten. Dat wij over cijfertjes en letters uh, <laughs> kunnen praten. Dan geef ik hem jouw tien cijfertjes. Ja, dan geef je okay. mij die cijfertjes. Okay, dankjewel Willem. Goed, oké, okay, graag gedaan. <laughs> Doei. En een uh, goede nachtdienst nog. Uh, uh, ja, uh, hetzelfde. Hoi. Okay. Dag. Jan. Dag Astrid. Hallo. Goede Zit je in de vrachtwagen? Welkom aan boord. Oh jee. Ben je geladen? Ik ben geladen. Oké. Okay. Wacht even. Ga even even rechtop zitten. Even concentreren. Even focussen. Ik heb al een keer eerder dit spelletje met je gespeeld. Toen oh. heb ik gezegd, dit raad je nooit. En je... ik zal het nou weer zeggen. Dit raad je nooit. Oké. Okay. Um, je mag alleen ja en nee zeggen, Jan. Oké. Okay. We spelen raad wat hij rijdt. Dus wat heeft... Wacht even, ik moet even hoesten. <coughs> Ja, we spelen raad wat hij rijdt. Kijken wat Jan in, uh, in de vrachtwagen heeft. Okay, okay. De vorige keer zei je, je raadt het nooit. Toen waren ja. het, als ik me goed herinner, varkenskadavers. Ja, je mag niet meer raaien. Zijn het nu weer varkenskadavers? Ja, van alles wat. Het is te makkelijk, Jan ja oké okay. <laughs> je rijdt gewoon altijd met de... het zijn niet dezelfde kadavers als vorige keer toch nou dan mag ik hopen van niet nee dat, dat gaat een beetje nou, ruiken <laughs> <laughs> oké okay, nee, ik ben serieus het afgelopen weekend op uh, cursus geweest ja uh, en dat is uh, uh, dat is misschien een beetje ingewikkeld maar dat heet cold reading en dan kun je dus leren een beetje gedachten lezen dus het was heel makkelijk deze keer okay. Dus ik, ik voelde al een beetje de vibes van jou, uh, dat dat iets uh, in die okay. richting was. Ja. Ben je misschien dan in de verte familie van uh, die Ogilville? Ja, Derk. Oké, okay. ja. Derk ja. Derk heet Derk. ook eigenlijk Derk de Jong. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja, maar niet met een trouwen. Nee, dat kan niet, want hij is, en hij nee. is mijn broer en dan zou ik ja. Astrid de Jong de Jong gaan eten. Ja, precies. Of die Astrid Ogolfi, ik... die jongen. Ik weet niet wat erger is. ja Weet je wat er gebeurt als Nelly Koeman trouwt met Rob de Nijs? oh jee. Dan heet ze na het huwelijk Nelly de Nijs Koeman. <laughs> Oh, vertel nog even wat, Jan, ik moet even lachen. Ja, ik vond hem zelf ook wel grappig. Heb je die zelf bedacht of heb je die van Gerrit nee, Ekdom? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Die, die doe ik wel eens ooit op in een kroeg. Nee, die de kom man. Die is ja, leuk, echt he? heel mooi, ja. Ja, want die is ook nog een beetje regionaal. In Noord-Holland moet je er wat langer over nadenken dan in Zuid-Holland. Waarom? Nou ja, omdat je in Noord-Holland zeg je de asco en niet ja. de Nijskoman. Nice de Nijskoman, nice ja, yeah, <laughs> waar, waar belde je eigenlijk over? Nou, ik had uh, een, een, eigenlijk een paar antwoorden, maar ik heb zo lang aan de telefoon gezeten... dat ik uh, eigenlijk wat meer antwoorden uh, schuldig moet blijven, omdat ik de vragen niet meer weet. Oh jee. Maar één antwoord weet ik en ik heb ook nog een hele prangende vraag. Nou, oh, oh jee. Nou doe dan het antwoord dat je weet, dat lijkt me praktisch. Ja, maar dat vliegen. Ja, hoe, hoe het komt het vliegen. dat het lijkt alsof een vliegtuig altijd zo lang zit? Juist, juist. Nou, je, je moet maar eens vanuit de aarde, moet je maar eens rechtstandig 11 kilometer omhoog gaan, of 10 kilometer, want dat is de hoogte waarop een vliegtuig normaal gesproken zijn vlucht uitvoert. Dan wordt de omtrek die je moet maken om van A naar B te komen, wordt natuurlijk wel heel erg groot ten aanzien van het land. Je hebt landsnelheid oh, ja. en je hebt luchtsnelheid. En als je boven 11 kilometer of 10 kilometer in de lucht zit en je hebt een hoop overzicht, dan lijkt het alleen maar of dat je langzamer gaat, maar het is natuurlijk niet. Alleen de afstand die die af moet leggen is natuurlijk wel groter. En dan krijg je dat A-kwadraat, maar B-kwadraat is dus C-kwadraat. Dan krijg je dat, dat principe. Want, omdat de aarde rond is, want ik geef je het, uh, een voorbeeld. Als je van Delft een rechtstandig gat zou graven naar uh, Middelburg, dus onder de aarde door, je gaat gewoon in een rechte lijn daar naartoe en niet over de aarde... dan zit je op de helft al op 9 kilometer diepte. Oh ja. Dus als je die 10 kilometer dan vanuit de aardoppervlak omhoog rekent... en je gaat dan die omtrek nog eens maken van A naar B... dan heb je veel meer uh, kilometers te maken dan dat je normaal gesproken over de, over de aarde doet. Oké, okay, nee, dat is eigenlijk heel logisch. Nou, wat was dat je vraag? Ja, mijn vraag is, uh, dan kom ik weer op dat douche, want ik heb al een paar keer uh, wat douchevragen gesteld. Ja, douchen volgende... is een uh, heikelpunt bij jou thuis. Heikelpunt, is een ja. heikelpunt bij mij, ja. Inderdaad, ja. daar dat, dat steed ik ook heel veel aandacht aan. Maar <laughs> mijn vraag is, waarom krijg ik zo'n rimpelige vingers en rimpelige voeten als ik in de douche sta? Oh, ja. En de rest van mijn huid is gewoon hetzelfde. Alleen mijn vingers en mijn handen en, mijn, en de onderkant van mijn voeten, die worden zo rimpelig. Hoe komt dat? het <laughs> is best een goede vraag. <laughs> Ik, ik wil het bijna niet toegeven, maar het is best een goede vraag. Oké, okay, nou fijn, ja, dankjewel. Maar je staat wel te lang onder de douche dus? Nou ja goed, ik heb het niet alleen in de douche, maar ik heb het ook als ik in een zwembad zit. Ja, en daar kun je niet, niet te lang zijn bijna natuurlijk. Nee. Nee. En dan zeggen dan krijg je oude wijvenhanden. Nou, nou, nou heb ik wel heel wat vrouwelijke hormonen, want ik heb ook een carpaaltunnelsyndroom. Het schijnt een vrouwenziekte te zijn. Maar ik, ik nee, nee, nee, te vrouwen. nee, want een, een, een muisarm is niet een vrouwenziekte. Okay, nee, maar ik heb geen muisarm. Hè. Ik heb kaartpaalten. Dat is heel wat anders natuurlijk. dat is heel wat anders, ja. ja. ja. ja. Maar, maar, ja, oude wijvenhandel... Ik, ik voel me nog steeds te veel man om, om, om, om, om oude wijvenhandel te krijgen. Nee, dat begrijp terwijl dat ik, ik. Terwijl dat ik het wel heb, af ja. en toe. Ja, We gaan, we gaan het beantwoorden, Jan. Ik ga mijn radio weer aanzetten en dan ga ik er naar luisteren met smart. Oh, het is alweer 22 minuten over. Ik moet een plaatje draaien. Ja? Ik zit niet op te letten. En ja, dan moet ik, even, ik moet even bedenken of ik een plaatje kan verzinnen met rimpelig. Maar ik denk dat het een beetje lastig <laughs> Ja, of iets met handen, hè? Ja, of iets met douchen. Of iets met douchen, ik kan ook. Oh, ja. bubbelbad! Bubbelbad! Oh, mag ik bubbelbad draaien? Dat is een van mijn lievelings. Ja? Ja. Dat mag. Ken je het? Oké, okay, dan doe ik mijn kamperslof vandaag. Oké, okay, dan nou, doe jij dat. Rijd voorzichtig. <laughs> ja. En, uh, en bedankt. Do nice ik doe Nelly de Nijssenman. Ik uh, doe dames en heren, alle, iedereen die Nelly de nice command kent, doe haar de <laughs> hartelijk groeten. Dag Jan. Dag Astrid. Doeg. Chillen in bubble bubble bubbel, bubbel. chillen chillen in bubbel, bubbel. Chillen in en bubble bubbel, chilling, chillen in en bababa Hey chillla Hey chillen Chille chillen chillen in Chillen in bababa bababa Chillen in chillen, Katja niet niks is met de duur man wat ik ben voor soort King van de Bengal Boys en no choice It's all a van de fam Mag liggen in mijn pad als er winnen te koop is ik wil een kabel kom op jennifer verloop is Def P en de Beatbusters en chillen in een bubbelbad 0801121 voor vragen en antwoorden. Rie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben AVS Lappenvoor. Zwakker worden. We hebben je nodig. Nederland wacht op je. <laughs> oh nee, alsjeblieft niet. Je bent um... op de nationale radio en zegt. En ben een beetje in slaap gevallen. Ja, maar ik, ik, had, ik weet het niet zeker hoor. Oh, maar ook ik, nog eens een keer. Maar ik denk dat ik die vraag dus wel beantwoord van die Matthäus-passie. Dat is de leidersweg van Jezus ja. Wordt uitgebeeld. Ja. Maar, maar, de, maar de vraag was eigenlijk. Uh, waarom we in Nederland zo'n fascinatie met die matthäus hebben... dat het door 7800 verschillende verenigingen in het land... en altijd juist met Pasen wordt uitgebeeld. Oh, en dat is de link met Pasen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dan is het eigenlijk een heel logisch moment... Ja. Maar dan moet je even, want ikse, ikse, ik heb dan zo echt uit mijn hoofd geleerd... van uh, Pasen is de verspreiding van de Heilige Geest over aarde. Maar dan weet ik nog niet wat het betekent natuurlijk. Oh, dat, dat, dat ken ik dus niet. Oh, oké. Okay. Nou, daar gaat vast nog over gebeld worden... want mensen weten dat natuurlijk wel heel goed. 0800-1121. Dan mag jij weer naar Dromeland, Rie. Ja, nou, als het me lukt. Oh ja, maar we... Want ik ben altijd zo vreselijk nieuwsgierig. Ja. <laughs> de nee, nieuwsgierigheid maar dit... van mij, die, uh, die, die wint het altijd van me. Want dan lig ik soms de hele nacht te wakker en dan lig ik te luisteren. En dan... Maar ja, slapen komt niks van. En dan de volgende ochtend, dan ben, <laughs> dan ben ik gebroken. <laughs> nou, weet je wat we doen? Dan praten we even over niks totdat jij slaapt. Nee, nee, nee. Lekker doorgaan, want ik, ik mag wel graag luisteren. Oké. Okay. En ik heb laatst heb ik ook eens een keer gebeld over iets. Dus ik, ik weet niet meer wat het was, maar dat wist ik zeker. En toen dacht, Maar ik kwam niet aan de beurt. Ik, ik kwam er niet doorheen. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou de groeten, ik ga weer naar mijn bed. Want ik moet mijn bed uit om bij de telefoon te komen. Daar ga je al, ja. Dus je bent met je slapige hoofd nog Nou, ga, ga je bed weer in. Ja, en, uh, en er een... wordt vast nog over gebeld. Want wat ik net zei, dat is natuurlijk pinksteren. Dus daar gaat nu mensen allemaal over bellen. Dat is niet, niet Pasen! <lacht> dus dan krijgen we dat ook nog even. Dus dit het dit nog wel even door, Rie. Dankjewel ja. voor het geven maar van de voorzet. Maar in ieder geval een hele fijne uitzending. En uh, graag veel, veel, veel, veel, veel vragen. Ja. Nou, we ja. hebben veel vragen, maar nu nog antwoorden. 0800-1121. Dankjewel, ja. Rie. Dag. Dag. Herman. Dag. Hallo. Archimedes. Ja? Dat was een Griekse filosoof. Ja. En die werd geïnspireerd. door voortdurend in het water te staren. En toen kreeg je op een gegeven moment. Het gaat over dat cijfer 1, hè? Oh. Alle enen zwemmen in het water, <laughs> kwam hij op. Ja. En zo is die een ontstaan. Ja, ik, ik reken het goed. Nou, dat ja. was eventjes een grapje vooraf. Ik denk dat het zo ging, inderdaad. Ja, ja, ja. En dan nu het hoofdgerecht. Ja, nee, het gaat nu het hoofdgerecht uh, over die matthäus -passion. Ja. Gelukkig, die heilige geest is uh, door jou uh, net op tijd achtergekomen. Dat is inderdaad pinksteren. ja. Maar het gaat erom, over die matthäus Passie. Ja. ja. Trouwens ook die johannes Passie van uh, Bach. Ja. Ja. Tu werd er stil. Ja, ik, ik laat is het net jou zo mooi vertellen als, hoor. Als een als, als, als, als Matthäus. Maar hoe komt het nou dat het in Nederland zo uh, in is? Dat komt door Calvinisme, wat in Nederland uh, erg uh, wortel heeft geschoten. Ja. In tegenstelling tot Duitsland, waar. Lutheranen en het katholieke, en uh, uh, zeg maar de hoofdmootvormen, die waren niet zo heel erg op dat zwaarmoedige. En de Matthäus Passion geeft het leiders, weg van, uh, van Jezus weer. Nou. En waren, die Calvinisten waren daar erg ja, uh, door geïnjecteerd. Ja, en, dat is, en zo dat... komt dat is een beetje doorgesudderd naar alle, naar alle verenigingen en clubs... En, uh, die we tegenwoordig ja, hebben, die een allemaal een, de uitvoering dat is cultuur geworden. Ja. Zelfs mensen die helemaal niet gelovig zijn. Zoals Ronald Plasterk, die, die, die, die voormalige minister van Die zingt eh, hem, hè? Van onderwijs. Ieder jaar. Die, die, die zingt al jaren mee daarin in Naarden, weet ik waar, ergens. En uh, dat is gewoon een cultuur geworden... De zwaarmoedigheid van de Calvinisten die dat lijden willen uitvergroten en zo. Kijk eens aan, die man heeft ons bevrijd enzovoort enzovoort. Goh, ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Want de mensen zijn nog steeds natuurlijk nu allemaal aan het bellen over Pasen en Pinkster. Maar het hoeft niet meer, het is opgelost, het is beantwoord. Ik hoor je heel slecht. Dat je het goed gedaan hebt, dankjewel. Oké. Okay. Okay. <laughs> Doeg. 0800 1121. Ik streep hem af hoor, want dat was een, een totaal prima afrondend antwoord natuurlijk. Peter. Ja, we Peter Renskes. Hallo, Peter. Hallo. Ik had je dus vrij al bij het begin aan de lijn. Toen kon ik al meezingen met een liedje van een nachtzuster. Gewoon op de telefoon, hè? En al die tijd zit je al te wachten? Nee, ik heb hem nog een keer teruggebracht. Oh. Ik zeg, hoe zit het? Kom ik nog aan de beurt? Of... <laughs> ja. En ik wist ook nog een antwoord, want ik had, ik had een vraag. Ja. Maar nou in de tussentijd heb ik ook nog een antwoord. Uh, over die vogels die in het water staan. Ja, nee, in het water, maar staan, ja. Ja, maar meestal in, in het water. Ja. Dan trekken ze de ene voeten. Flamingo's. Ja, maar meestal veel vogels. Ja. Het is gewoon voor de kou. Oh? Ja. En dan eh, wordt de ene voet weer. Wees eh, dan te veel afgekoeld, en, en de andere voet. Sorry. Die andere voet is weer een beetje. op temperatuur, en dan gaat je erover stappen. Oh ja. Ja. Dat is echt waar. Ik, want ik ben een vogelaar. En, ja, ik weet dat gewoon. Ja. Duidelijk? Ja, het is volstrekt duidelijk. jij ja, ik ben dan een beetje van, uh, uh, apropos als je zegt ik ben een vogelaar. Want dat vind ik altijd zo interessant, mensen die de hele tijd naar vogels gaan zitten kijken. Nee, nee, nee, nee. Maar je bent niet ja, een gewoon, hele... Ja, ja, ja wel vogels kijken, maar ik heb er niet echt. Uh, ik heb wel een boekje erbij en zo. Je bent meer een incidentele vogelaar. Ja, gewoon, gewoon kijken, want uh, gewoon als je bij ons over de brug loopt, hè. Ja, dan zie je wel eens een vogel. Eigenlijk is iedereen ja, een vogel. Uh, ja, verschillende vogels. En, als ik, en dan moet ik gewoon zo passen bij mijn zus. Ja. En die hebben heerlijk gehoord, de tuin. Nou, nou, ik zeg morgen, zijn ze die deur open? Ja. Nou, ja, dat, dat, dat, dat, dat is gewoon, uh, dat, dat, dat, dat, dat. ja... Een orkest, want zitten, zitten spelen, bij wijze van spreken. <laughs> dat is goed, ja. Maar ja, als je ja, een grote tuin hebt, heb je dat nou eenmaal. En al de buren hebben ook een grote tuin. Dus, eh. En overal hangt wel eh, dan zo'n bal en was ze kunnen pikken. En, eh. en, en de, ja, dan zie je ook de regie ook een beetje van die vogels. Dat is ook heel mooi, hoor. Van wie het een beetje de basis is. Hoor. Dat zijn van die zwarte... Eh, Goed, ik geloof ja, dat ik je moet uh, doorverbinden met, uh, met uh, John. Want dan kunnen jullie samen over zijn minuutje... Nee, je... nee, maar ik had ook nog een vraag. Oh, ja. Van, uh, als er nou feest is in die Oosterse landen en zo, hè. En dan uh, hebben ze allemaal een vreugdefeest en zo. En dan, en dan beginnen ze allemaal luchtjes schieten. Ja. En dan vraag ik me af van, uh, ja, die kokers moeten toch ook weer een keer naar beneden komen. Ja. Ja, gebeuren er nooit veel mee, of... Dat kan ik echt niet goed. Hè? En dat is ook maar toegestaan. Dat dat mag. <laughs> ja, ja. Maar ja, dus, maar ja, ja ze kunnen beter omhoog dan schieten dan, je dan je op elkaar. Maar dan snap ik wel een beetje, hè? Ja. Ik neem hem mee, Peter. Ja, nou, dat zou hartstikke fijn zijn. Oké, dankjewel. je wel. Oké, okay, de groetjes, hè? Uh, ja, jij ja, ook de groetjes en een goede nacht... Oké, okay, dag. dag. Uh, ik neem nog even de vragen. Want Ik heb zoveel vragen inmiddels en zo weinig antwoorden. Dus ik neem ze nog heel even door. Dan kun je bellen als je een antwoord weet. Jasper wil weten of de zuurstof nooit opraakt. Of we wel genoeg hebben. Uh, Anneke wil weten of broer en zus met elkaar mogen trouwen... als ze niet van elkaar weten dat ze broer en zus zijn. En die wil ook graag weten wat de gevolgen zijn voor de kinderen. 0800-1121, als je meer weet van zaken van de burgerstand, uh, Edwin wil weten als hij op zijn pc een uh, virus krijgt... zoals bijvoorbeeld een worm of een Trojaans paard... wat dan het verschil is en wat voor verschillende virussen er zijn. Sjoeke wil weten hoe het kan dat in haar kast een bewegingsmelder zit. Nou, daar weet ze hoe dat kan, want dat heeft er zoon erin geschroefd. Maar uh, dat als het donker is in de kast en er beweegt iets dat die bewegingsmelder dat toch wel uh, detecteert, wel in de gaten heeft. Hoe, hoe weet hij dat dan? Ehm... Um nou, Ronald, die belde over het getal 1. Ik vond een prachtige uitleg net. Volgens mij moeten we het daar maar bij laten. Um, uh, Roy's vraag over het langzaam vliegen is beantwoord. Ben's vraag over de Matthäuspatiën is beantwoord. Jan wil weten waarom hij uh, bij het douchen, als hij lang onder de douche staat, altijd rimpelige vingers en voeten krijgt. En waarom alleen maar rimpelige vingers en voeten? 0800-1121. En Peter vraagt dus zojuist waarom er uh, tijdens feestelijkheden. Um, uh, in sommige landen in de lucht wordt geschoten... en of dat niet gevaarlijk is. Of dat zomaar mag. 0800-1121. En mocht het niet lukken om er door te komen... Uh, mail dan even naar nachtzuster. max.nl Zet je telefoonnummer erbij. En wie weet bellen we dan even terug. Yvonne. Ja. Hallo. Uh, ik, uh, goedemorgen. goedemorgen. Uit mijn jeugd ken, uh, herinner ik mij het woord tot roto... Ja. Ik kom uit Suriname en ik hoor dat er vannacht veel Surinamers bellen. Oh. Dus mijn vraag is, weet iemand wat dat betekent? er toe? Tot roto. Oh, tot roto. Ja, tot toe is volgens mij, er komt een auto op, aan opzij. Tot, ter, tot roto. Tot roto. ja. En ik heb het uh, in, binnen mijn familie en vriendenkring gevraagd. En iedereen zegt dat ik een, uh, die laatste toon moet er vanaf. En dan zou het grootouder, bed over grootouder betekenen. Hmm. Maar ik blijf eigenwijs, want ik uh, weet bijna zeker dat ik mij dat zo herinner. De een tot rotto. Dat, dat het uit de een ja. drie lettergreep in plaats van twee bestaat. Heb ik het nou fout of uh, bestaat het woord? Ja, echt? dus je vraag is eigenlijk: bestaat überhaupt het woord tot roto? Het, het, het, het woord Surinaams? tot bestaat, oh. maar ik ken het als tot roto. Uh, oh. En ik weet niet of dat een vergissing van mij is of dat dat echt zo is. Nou, of, dat uh, moet toch op te lossen zijn, inderdaad? Dat iemand mij uit de droom kan helpen. Ja, ja. of uit de. Uh, uit de war, want de, de, ja, het kan niet. Ja. Nou, dat, uh, dat gaan we proberen uit te vinden, Yvonne. Oké, okay, Dankjewel en... voor je vragen. Blijf luisteren. Dat doe ik zeker. Oké. Okay. Ja, dag. dag 0800 1121. Carlos. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Jan vroeg van, uh, hoe het zit met je handen en je voeten, dat, je ze, dat ze rimpelig worden. Ja. En de rest van je lichaam niet? Ja. Nou, dat zit als volgt, omdat je als je gaat douchen of in bad gaat, je lichaam uh, of je huid, zo zou ik zeggen, neemt uh, vocht op, water ja. op. Ja. Maar omdat je vingers en de onderkant van je voeten dikkere huid hebben ter bescherming, nemen ze meer vocht op, oh. waardoor ze rimpelig gaan worden. Echt waar? Ja. Oh. Maar het was wel leuk, want dat van uh, Jan met dat vliegtuig, dat vroeg ik me ook altijd af. Ik dacht <laughs> dat je een grote foto had, zeg maar, omdat je een groter beeld hebt. Lijkt het langzaam. Maar hij heeft gelijk als je van de bol af kijkt. En ja. uh, het nummer 1 trouwens, ja. dat zit natuurlijk in je ingebouwd. Het nummer 1 als concept zit in je ingebouwd. En het 2 ook. Pas af, vanaf drie moet je het leren. Want als mens of als dier, één ben je zelf. Dat weet je al. Oh... En twee is zodra je iemand anders tegenkomt. Maar vanaf 3 begint het ingewikkeld te worden. Vanaf 3 begint rekenen eigenlijk. Wauw, ja. ja. Maar het cijfer 1... Zeg maar zoals je het kent, cijfer 1 tot 10. Ja. Want dat is niet altijd gebruikt in Europa. Nog, even kijken, 600, 700 jaar terug... was het Romeinse cijfers. De V'tjes en de x'en en de en de, ja. ja. de cijfers van 1 tot 10... die komen uit... Uh, uit de Arabische cultuur die destijds in Spanje, want Spanje was tot ongeveer 85% tot aan de noorden, tot aan het noorden, tot aan het Frankrijk, was uh, in dat in, in, in die tijd was het uh, islamitisch over het algemeen. En niet uh, gedwongen, maar het was gewoon omdat, zeg maar, uh, de islam in die tijd meer gedreven was om uh, steeds meer te ontdekken en te vinden, zoals kompas en noem maar op. Zo ging het, zeg maar, verder. Hoe kwamen we hier nou op? Ja, het cijfer 1. 1 tot oh, en met ja. 9. Dat komt uit oh, ja. uh, Arabisch, zeg maar. Daarvoor ja. was het Romeins. Oké. Okay. Ja, ik, ik dacht, we hadden het toch over rimpelige handen. Maar, de, want hoe, hoe weet je dat van die dikkere huid? Uh, ja, ik, ik, ik hou gewoon van, van uh, knowledge. knowledge is power. Feitjes, feitenkennis... Ja. Ja, gewoon kennis. Bijvoorbeeld de zuurstof, raakt die nooit op. Ja, het raakt op als we alle bomen en alles wat groen is weghalen. Want dat ja. doet eigenlijk het de recyclen de hele dag door. Maar weet jij ook hoe lang het duurt? Want het is inderdaad waar als ik met een plant in een kleine afgesloten ruimte ga zitten... dan heb ik niet genoeg zuurstof. Nee, omdat jij meer verbruikt dan één plant. Maar uh, een heel oerwoud kan bijvoorbeeld een heel continent voorzien. Oké, okay. dus als ik wat meer planten meeneem, kom ik een heel end. Ja, maar alleen overdag waarschijnlijk. Oh ja, dat moeten <laughs> ook nog allemaal rekening mee houden. Hé, <laughs> zeg bedankt Carlos. Graag gedaan. Ik ga een, ik ga een uh, handenwasplaat draaien. Prettig genoeg. Ja, hetzelfde. Sorry. If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 Of our inner posse. I wish I could tell the world. Cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might want to marry you one day if you watch that way. Het is een mooi liedje, Hands Clean van Alanis Morissette... terwijl het eigenlijk helemaal niet over schone handen... en al helemaal niet over rimpelige handen gaat. Nee, het is, het is een beklag van Alanis Morissette naar een, uh, ja, een kennis toe... die misbruik van haar maakte. En eigenlijk is dan ook de vertaling, you washed your hands clean... gewoon, uh, je trekt nu je handen er vanaf en je doet alsof er niks aan de hand is. En we zijn de enigen die het weten. Het is eigenlijk een heel beladen, nare uh, tekst... maar het blijft wel een, een prachtig liedje van Lennis Morissette. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Dus um, mocht je nog iets kunnen zeggen over de hoeveelheid zuurstof op aarde... of over broer en zus die trouwen en kinderen krijgen of over virussen op je uh, pc... of over de bewegingsmelder in de kast... of over um, de rimpelige vingers en voeten natuurlijk... of je wilt nog iets zeggen over het gebruik om in de lucht te schieten... of de uitdrukking van Yvonne... Tuterot", roto. nou zo ongeveer. Ken je die Surinaamse uitdrukking en weet je wat het betekent? Help dan Yvonne door te bellen naar 0800-1121. Kevin... Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Ik stem maar even hoor, want... heb, je, heb, je, heb je een beetje een kikker in je keel? Ja, ik heb ik hem ik heb net uitge... Maar... Goed zo, ja. Ik, ik, ik had twee antwoorden voor je. Mooi. Mooi. Als eerste over de computervirus, hè? Ja, dat dacht ik al een ja. beetje. Ja. ja, dat dacht je al. Hè. Kevin gaat weer bellen, dit mag <laughs> geen vliegtuigvragen, vragen, maar... Ja, hoe zit okay. het? Wat voor virussen heb je en wat is een worm? Uh, nou, als eerste, een worm is zeg maar iets uh, dat zich in een computer invreet. En dat gebeurt voornamelijk als je computer niet up-to-date bijvoorbeeld is, als je een Windows computer hebt. En je haalt zeg maar geen updates binnen van Windows. Ja. Dan uh, kan zeg maar een uh, worm, die geschreven is door een bepaalde hacker, die kan zich in jouw computer invreten, om het zomaar te zeggen. Ja. En die maakt dan gebruik, bijvoorbeeld als je gebruik maakt op Windows van internet Mm -hmm. En er is een bepaald lek in Internet Explorer, en dat hebben die wij dan, die hek zeg maar uitgevogeld. Dan kan die uh, worm, die kan zich in jou, uh, door gebruik te maken van dat lek, zeg maar, in jouw computer nestelen. En uh, die worm die kan zich ook weer verspreiden, want die worm die gaat zeg maar weer op internet op zoek naar andere computers, of andere computers die in hetzelfde netwerk zitten, om zich vervolgens te verspreiden. Ja, en dan gaat die dat... niet weer weg. Uh, nee, die blijven dat gewoon inzitten. Dat is jammer. Ja. ja en, en die zoekt weer contact met andere computers die zeg maar, hetzelfde euvel hebben. Ja. En Niet wat is dan u... een uh, Trojaans paard? Nou, een Trojaans paard is eigenlijk okay. heel iets anders. Uh, dat is bijvoorbeeld als je op internet zit en je ziet bijvoorbeeld een hele leuke screensaver. En uh, je downloadt die screensaver zeg maar, van internet. Ja. Dan kan het zo zijn dat uh, de maker van die screensaver een stukje software erbij gestopt hebt. Heeft. Ja. En, dat is, en dat is dan zeg maar een Trojan Spaart. En wat uh, jij, ik geef voorbeeld jij download die screens even naar je computer toe. Ja. Nou, dan krijg je dus een stukje software erbij. Dat is dan een Trojan Spaart, maar dat heb je zelf helemaal niet in de gaten. nee En dat ding dat nestelt zich ook in jouw computer. Ja. En uh, wat zeg maar een Trojan Spaart doet, is dat bijvoorbeeld de hacker die dat naar jou gestuurd heeft. Dus ik stuur jou een bepaald bestandje toe. Jij opent dat bestand. En vervolgens... Uh, nee, wacht, dat is een Trojan tro Spaart. Spa dat anders, jij hebt dus die Spils even gedownload. Jij hebt dan dat Trojan Spaart spa op je computer zitten. En vervolgens uh, kan een hacker zeg maar, uh, contact zoeken met jouw computer. Oh. En die kan dan allerlei gegevens van je computer afstrekken. Of bijvoorbeeld dingen op jouw harde schijf wissen... of je computer uh, laat crashen. Of, uh... Oh, leuk. Allemaal van dat, soort, ja. uh, van dat soort dingen. En wat heb je ja. dan nog meer? Want je hebt een worm en een Trojaans paard en dan heb je vast nog 78 dingen. Maar is, is ja, het. Je, je hebt bijvoorbeeld een heleboel virussen. Je had vroeger heel veel virussen die zich via de e-mail verspreiden, maar tegenwoordig ja. is dat niet meer zo. Oh. Omdat zeg maar uh, de providers die vangen dat zelf al af. Er zit er kruid nu een virus in je telefoon, dus je moet even schudden en hem goed bij je mond houden. Ik zal even onder het vliegtuig van Schiphol gaan, maar misschien dat ik het niet beter doet. Het wordt alleen maar erger. Ga eens terug onder het vliegtuig. <laughs> <laughs> ik uh, ik blijf, even, uh, blijf even in de hoek staan, misschien dat het niet beter is. Ja. Um, en wat is het... nou het beste wat je kunt doen tegen wormen en. Uh... Een nou, firewall zeg je dan? Tegen wormen tegen is dat je gewoon zorgt dat je computer up-to-date blijft. En yeah. dat je viruscanner up up-to-date blijft. En een Trojan Ja, moet je, je moet gewoon heel erg uh, uitkijken met wat je op internet downloadt. Ja, je moet niet uh, iedere leuke uh... Uh, hikkende, hikkende katjes of zo moet je niet meteen downloaden. Uh, nee, dat downloaden. is niet. Volgens mij heb jij er vaak mee, uh. Nee, ik heb nooit wat. Maar oh, laat ik het afkloppen. Want uh, okay. ik heb tot nu toe gewoon altijd massal gehad. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. En uh, je had nog wat, zei je? Ja, ik had oh. nog een uh, antwoord op die vraag over die bewegingsmelder. <laughs> ja. <laughs> ja, weer dat niet over. Een bewegingsmelder die uh, reageert eigenlijk op warmte. En op, op menselijke warmte, om het zo maar te zeggen. Wij, wij stralen een soort bepaalde warmte uit. Ja. En daar Zeker regen... als je in een kast gaat zitten. Ja. <lacht> ja, en daar... <lacht> en, en daar uh, reageert die melder zeg maar op. Die, die kan dat detecteren. Maar, dat, dat is wel een beetje raar, want ze zat in de kast en pas toen ze bewoog ging het licht aan. Ja, want uh, die dan komt de warmte uh, dichter bij de, de detectors. Ja, nou, hij reageert sowieso wel op, uh, op beweging, of tenminste ook op beweging. Als die, waar, hoe ik denk dat het werkt, is als je zelf heen en weer gaat, dat die, dat het warmte zelf dan ook zeg maar, steeds verandert. Oh ja. ja. Nou, dat klinkt nou, best nou, logisch. Je zegt ja, het heel maar twijfelend, hebt, maar het klinkt best logisch. Ja, maar je ja. hebt bijvoorbeeld ook de speciale bewegingsnellen, bijvoorbeeld mensen die een alarmsysteem in huis hebben. Ja. Die hebben ook allemaal van die melders uh, in de woonkamer, uh, ja, noem maar op, overhangen. Ja. En uh, daar heb je bijvoorbeeld ook weer speciale melders in. Als er bijvoorbeeld een kat of, een hond door, uh, de, kat of de hond door het huis heen loopt... Ja. dan gaat die melder bijvoorbeeld weer niet af. Wat op zich wel prettig is. <lacht> ja. Ja. ja, precies. Maar, maar dat, dat doet hij doordat hij grotere velden van warmte meet? Of? Ja, dat denk ik dat het zo werkt. Maar ik weet sowieso dat die, dat die melders in ieder geval werken op menselijke warmte. Het schijnt zo te zijn dat wij... Een bepaalde warmte uit het verhaal. Dat zijn jij ook op de radio te doen, heb ik gehoord. Ja, er gaan ook heel veel melders op af. <laughs> heel veel alarmen dat je denkt, ja. dat is er. Ja, ja maar zo werkt dat dus een beetje. Oké, okay. nou dankjewel, Kevin. Oké, okay. hey, fijne dag nog. Ja, alles goed met je? Geen rare stunts ja, bedrijf, uitgehaald laatste Oh, jammer. Geen uh, pestel, uh, verhalen geen... Uh, nee, maar als er, er iets is, bel je. je? Ja, dan bel ik je zeker. Oké, okay. Doei. 0800-1121. Henk. Dag Astrid. Hallo. Ik ben over de Matthees Nou, brand maar los, Henk. Er werd verteld dat het wat met het Calvinisme te maken had. Ja. En dat is niet zo. Oh. En ik wou ook eventjes een misverstand, het is een niet uitroeibaar fabeltje bijna... dat het Calvinisme per definitie zo zwaarmoedig is. Dat is helemaal niet zo. Je hebt binnen het Calvinisme allerlei stromingen van heel orthodox... Ja. ...tot heel vrijzinnig. Tuurlijk. En dat was in eerste instantie juist een wat vrijzinniger invloed, of, uh, invulling van de theologie. Maar nu naar de Matthäus die is juist gecomponeerd door Johan Sebastian Bach ja. voor de Thomas in Leipzig. En het was een Lutherse kerk. Oh. Na zijn dood in 1750 in ja. Leipzig, raakte Bach in de vergetelheid. Want zijn hele oeuvre werd als verouderd van de, van de hand gedaan. Oh. En in 1829 ja. vond er een herleving plaats van de matthäus -pension. die werd uitgevoerd onder leiding van Felix Mendelssohn Bartholdy. Oh. En sindsdien is er een ware Bach-cultus ontstaan. En vooral de roverhoofdman daarvan is meneer ja. Hauptman in consorten. Een toepasselijke naam, ja. En die heeft een soort van bach opgericht... Het wordt, de Matthäus Pichon wordt wel de muziek van de protestanten genoemd... Yeah. omdat het protestantisme over het algemeen, en nou citeer ik een katholieke priester... toch wat bevindelijker is dan het katholicisme. Oh. Vandaar dat de muziek, maar vooral ook de tekst er in protestantse landen uh, er goed ingaat daar heel populair is. Maar in Nederland voelt ook nog iedereen geroepen om het uit te voeren. Ja, het is hier Op een gegeven moment is het... Uh, het is niet altijd zo geweest in Nederland. Het is vooral na de oorlog... is het heel erg... Uh, populair geworden. En, ja, En Die uitvoering in Naarden, dat, die bestaat al heel erg lang. Ja. En dat is een beetje weer een gevolg... van de Tachtigjarige Oorlog. O oh, ja. Want? Want daar hebben de Spanjaarden... Allerlei protestanten opgesloten in de kerk te Naarden en hem vervolgens in de fik gestoken. Oh. En toen waren alle protestanten dood. Ach. Ja. En toen hebben ze weer nieuwe. Toen hebben ze hem weer gerestaureerd. <laughs> maar toen, besto toen bestond die hele Johannespersoon nog niet. Die is ergens in 1700, het jaartal weet ik niet precies, maar is het gecomponeerd. gecomponeerd. Uh, en er is een tekst bij geschreven en afgeleverd bij wat ik net zei, Thomas Thomaskirsje in ja. Leipzig. Ja. Nou, dankjewel Henk. En wat betreft dat vliegtuig? Ja. Je ziet vanuit een vliegtuig niet hoe hard je gaat... omdat je geen goede referentiepunten hebt. Nee. Als je met een hele, hele grote Boeing 747 door een laan zou vliegen... met <laughs> allemaal bomen... dan zou je zien hoe hard je gaat. Ja. Net als in een raceauto. Dat zei ik, hè? Ja. Dat zei ik. Ik zei het met lantaarnpalen jij met bomen, maar... Ja, maar in een jachtvliegtuig zie je het ook als je heel laag vliegt. Ja. En in een uh, sportvliegtuig ook. Dat heb ik dan wel eens gedaan als passagier. Oh. En die ging een beetje lager dan die mocht. En dan zie je hoe <laughs> hard je gaat. En is het dan eng? Nee, dat is wel, ik vond dat reuze leuk. Oh, oké. Okay. Nou, nee, dat is goed. Had je nog meer, Henk? Want uh, we zitten nu op anderhalve minuut van het nieuws. Dus eigenlijk moet je het even vullen. Nou, wat heb je nog openstaan? Wat ik nog heb op openstaan. De rimpelige vingers. Weet je dat ja, niet? dat heeft die man eigenlijk wel goed beantwoord. Dat was laatste even Met op die, TV die dikkere dan. huid. Oh. Dat klopt. Die huid van die handen en die voeten nemen vocht op. Oh, en nou, jij dat... weet ook vast waarom, waarom er in sommige landen in de lucht wordt geschoten bij uh, feestelijke evenementen. Dat is meestal ter verdrijving van boze geesten Oh ja, dat hebben we ook wel eens besproken eerder. Dat is net ja, met uh, vuurwerk. En is het niet gevaarlijk dan? Nee. Oh. Als je maar nou omhoog kijkt dat daar niet uh, uh, toevallig een sportvliegtuigje opslagen overkomt. Ja. <laughs> of die vogel die net even zijn twee pootjes aan het strekken is... Die denkt, uh, maar... ja, ik, vind die, ik vind die vraag eigenlijk niet beantwoord. oh. Uh, nou, nu ik... heb je nog maar 50 seconden. Ja, ik kijk mee op teletext. oh. Die... <laughs> en niet lachen, doorpraten. Ja, die, uh, die vogel zet een, die staat op één poot om minder af te koelen. Ja dat, zei, ja, dat is gezegd hoor. Dat zeg je? Dat is wel gezegd. Is dat gezegd? Nee, om minder af te koelen. Al om zelf dat zijn lichaamswarmte niet verdwijnt via de grond. Precies. Als je op één been gaat staan, word je minder snel koud. Dat zijn er eigenlijk een hoop redenen te verzinnen om op één poot te gaan staan. Ja. Nou, Henk, bedankt. Maar uh, dat is nog niet, dat is nog niet het hele verhaal. Het oh. is een stukje. De rest, de, de moet maar een vogelkenner doen. Oh, oké. Okay. Nou, mocht daar nog iemand over willen bellen... dan is het nummer vannacht 0800-1121. Dag, hoor. Oh, dag, dag, Henk. Ik hoor je in, dezelfde, in de verte zag ik je nog zwaaien. Ik zwaai even terug en zeg dan dat je kunt blijven bellen naar 0800-1121.